Een ziekenhuis in Enschede gaat iets bijzonders doen, nep-operaties uitvoeren. Bij de helft van de mensen met een specifiek soort buikklachten wordt een operatie echt uitgevoerd. En bij de andere helft wordt wel gesneden en gehecht, maar doen de artsen niks. Volgens de NMS om te kijken of dan ook de klachten minder worden. Het zogenaamde placebo-effect. De autoriteit persoonsgegevens wil van de Technische Universiteit Delft weten... waarom die de namen van klimaatactivisten heeft doorgegeven aan de politie. De actievoerders wilden twee jaar geleden de campus bezetten... en hadden dat aangekondigd. De autoriteit vraagt zich af of de namen wel doorgegeven hadden mogen worden. NS heeft afgelopen weekend 200.000 feestvierders... van en naar de carnavalsteden gebracht. Dat zijn er zo'n beetje net zoveel als vorig jaar. Vooral naar Breda was het erg druk. Carnavalsvierders laten altijd veel troep achter in de trein... maar dit jaar was dat meer dan normaal. En daar balen ze van bij de NS... In Frankrijk heeft het nog nooit zo lang achter elkaar geregend sinds dat wordt bijgehouden. Het komt al 35 dagen met bakken uit de lucht. Regio's in het westen van Frankrijk waarschuwen voor nog meer overstromingen. In Bordeaux en andere steden zijn er al tientallen straten en bijna duizend huizen onder water gelopen. En dan nu het weer van Weer Online.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 En die andere in het zuiden op de A58, Breda-Tilburg... tussen Galder en Bavel, daar 50 minuten 7 kilometer door een ongeval. Sta je ergens anders vast, dan is je vertraging minder dan een half uur. Binnen nu en een paar minuten Alesso met Destiny...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 Voor drie minuten, een nieuwe editie van de Slam Mix. Raad het thema binnen de mix en win het Slam prijzenpakket. Eerst een nieuwe Alesso. Dit is Destiny. Sasha en Destiny bij Slam. De slam avondmix. Welkom, dit is de Slam middagshow met uh, eenmalig deze week een nieuw item rond dit tijdstip. Niet de slam Mashup, maar de slam avondmix. Het is eigenlijk een hele snelle mix van 8 minuten met daarin 8 tracks verwerkt. En de mix heeft een thema. En gisteren was het een pittig thema, nou, pit. Nou, het was niet moeilijk te raden, maar het thema -tip -tip -tip. zelf was inderdaad pittig. Uh, we zochten het <laughs> thema seks. Ja. ja. Dus, uh, en wat het vandaag gaat zijn, dat gaat zo meteen blijken. Ja, het thema, het kan overal in zitten. Het kan zitten in de titels van de tracks, in de artiesten van de tracks. Misschien wel een woord of iets wat vaak terugkomt in de liedjes. Let daar goed op. En uh, nou, wie weet, weet je zo het thema wel te raden. Denk je te weten, stuur het antwoord dan door via een WhatsAppje in de Slam App. Dat kan rechtsboven in de Slam App. Dan kan je op het WhatsApp-icoontje klikken. En dan maak je kans op het Slam prijzenpakket als je het goed hebt. Bent daarin iets wat je misschien morgen wel heel erg nodig gaat hebben. Ja, in de, inderdaad. <laughs> Oké, okay, ben ik klaar voor. Pen en papier gereed. Here we go. The Slam. Ah, Avondmix.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 Five more hours, seven van 18 februari. Hij was moeilijk! Hij was echt moeilijk, ja. Oh, maandag en dinsdag, ja, afgelopen twee dagen. Was hij best wel te doen, toen was het thema seks. Toen hoor je heel vaak seks in de mix. En die dag daarvoor was het thema... Liefde. Liefde hoorde je heel veel love terugkomen. Ja, maar... en de appbox die ontplofte. Nou, nu was dat spannend. Hebben we iemand... die het goed heeft? Nou, dat is de grote vraag. En aan de telefoon hangt... Roy, hallo. Hallo, goedenavond. Goedenavond. Lekker onderweg naar huis zei hè? Ja, klopt. Dat keer een landbalt eigenlijk. En terwijl je aan het rijden was, dacht je, ik kan het, het jeukt aan mijn hand. Ik ga het toch proberen. Ja, ik stond even op licht stil. Ik denk, gaan we gewoon even proberen. En je, meer dan één poging ook, hè? Ja, ik zat eerst te denken, wat is nou eigenlijk de bedoeling? Ik denk, of, of, of zie ik het nou niet? Maar uh, ja, zien ze zo niet natuurlijk. Maar, nou, het was echt een uh, beetje een puzzel vandaag. Ja, ik had eerst te denken, ik denk, one kiss, je denkt, ja, zoenen, nou, dan gaan we over naar uh, iets, Feet uh, Tall, uh, hebben we gewoon gehoord, Four Minutes, ik denk, hebben we het nou over een voorspel en bouwt het op naar, het, uh, naar de daad, maar ja, seks is al geweest. Ja, ja, ja, ja. Nou, zeg het maar, wat is het? Ja, ik zei, het al om cijfers? Ja! Yeah. Ja, heel goed. Oh, echt hartstikke goed, ja. Ik zal even toelichten, in iedere titel of artiestennaam zat een cijfer verwerkt. Dus Two Unlimited, hoorde je, Two Brothers on the Fourth Floor, Five More Hours van Dioro, 24 Pilots kwam voorbij, One Kiss, je zei het al, Like a G6, 4 Minutes, Ten Vital, zodoende. Nou, wat goed. Hey, gefeliciteerd. Nou, jij, jij wint een ja. echte slam-muts en die ga je nodig hebben, want morgen wordt het koud. Het wordt fucking koud. Nou, ik, ik wou net zeggen, die heb ik nog niet. Dus uh, Kijk, dat is allemaal okay. meegedaan. Zet hem op met trots. Ga ik zeker doen, dankjewel. <laughs> ja, doei, doei. I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was home. Martin Garrix en Jax bij Slam en The Told You So. Ja, het zou de middagshow niet meer zijn als de beste handlezer van de wereld niet aanwezig zou zijn. Het is namelijk waar zeg woensdag professor De Roo. Goedemiddag, avond. Ja, goedemiddag, Trap. Jij, jij dacht eigenlijk dat je niet hoefde te komen, maar daar heb ik even een stokje voor gestoken. Ja, nou, ik moet zeggen, je bent wel een uitdaging, hè. Dus je bent een ja. apart geval, dus het is me wel een eer om uh, vanmiddag... Om er graag... te zijn. Ja, ik hoop dat je me een poets bakt, dat je een beetje de druk opvoelt, lieve schat. <laughs> dat gaan we doen. Daarvoor hebben we wel een hand nodig, toch? Ja, laat het handen regenen. Het is carnaval ja. geweest. Misschien zit er nog wel een ongeregeld handje oh, ertussen. handjes, dan. ja. En dat moet ook een rechterhand zijn, toch? Het is een rechterhand. Ik lees verleden. Ik stel geen vragen. En ik zou zeggen: laat je uitdagen. Oh. Nou, wil je uitgedaagd worden, stuur nu een foto van de binnenkant van je rechterhand. Dus een foto van de binnenkant van je rechterhand in de Slam-app. En wie weet kom jij erachter of, uh, of je <lacht> misschien ook op mannen valt. Want dat was bij mij de conclusie. <lacht> Even nou, je, je zegt gekeken. dat heel goed: kijk, in je hand die staat of iemand gescheiden is of gaat scheiden, of een liefje weglopen. Of je zwart geld hebt, of wit geld hebt. Alle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 Smaart, burgerfrietje, drankje, nice. Mek voor een slimme prijs. Dat is smart. Smart En met een eurotje erbij bij komt er nog een burger bij. Dat is smart. Max smart menu voor maar 5,95. I'm loving it. Het zijn weer extra voordelige weken bij Dekamarkt. Met deze week Knor Wereldgerechten. Nu 1 plus 1 gratis. En Chocomel en Fristi 1 liter, nu voor 89 cent. Kom snel naar Dekamarkt.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 Bij Burger King. Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfsoftware die altijd werkt. het weer van weer online. Vanavond neemt de bewolking verder toe en rond middernacht gaat het in het zuiden regenen of sneeuwen. Morgen valt er in het midden en zuiden ook nog sneeuw en langs de Belgische grens blijft het regenen. Terwijl het noordoosten, daar blijft het droog. De temperatuur ligt tussen de 2 tot 6 graden. En we hebben in de studio de beste handlezer van de wereld, te gast. Professor Drap is er. Wil jij dat jouw handen gelezen worden? Dat kan. Dat kan zomaar gebeuren. Helemaal gratis. Dan kan Drap je handen lezen. Het enige wat je moet doen is even de slam app erbij pakken. Maak het een foto van de binnenkant van je rechterhand. En wie weet, ja, kom je zo wel achter je eigen identiteit. En kan hij bijvoorbeeld ook voor je inschatten... hoe lang je nog in de file staat? Dat is, of, of je nog miljonair gaat worden. K kunt u dat? Nou, laat ik zeggen, het is eigenlijk zo... dat je verleden bepaalt eigenlijk wat je morgen oh ja. doet. Oh zo ja. En, uh, dus als je laat, zeg, ongedurig bent of je gaat op verkeerd tijdstip weg... zit je langer in de file als dat je laat zeg, voor de file rijdt of achter de file aan. Oké, okay, maar hoe zit het met de files? Uh, nou, dat <lacht> zit je het vragen. Wat een brug, jongen. Twee files langer dan een kwartier op de A10. Koenplein en Nieuwe Meer tussen Westrandweg en Osdorp... daar 19 minuten 3 kilometer. En de A58, Breda Tilburg tussen Galder en Bavel... daar 43 minuten 8 kilometer. Door een auto met pech. <lacht> dan de headlines door het ANP. Frans van der Beek, goeiem... Avond. Goedenavond. Een ziekenhuis gaat in Enschede nep-operaties doen... om te kijken of die ook een zogeheten placebo-effect hebben, meldt NOS. Door is om te kijken of patiënten van buikklachten afkomen... als ze alleen al denken geholpen te zijn. De autoriteit persoonsgegevens wil van de TU Delft weten... waarom die namen van actievoerders heeft doorgegeven aan de politie. Waakhond zegt erbij dat de universiteit niet zomaar alles mag doorgeven. De Friese politiek is blij met het plan om het Olympische schaatstoernooi... bij de volgende winterspelen naar ijsstadion e Tielhof te halen. Volgens fracties in de provinciale staten is dit de kans om Friesland goed op de kaart te zetten. En tot zover de hoofdpunten van het ANP. En Jeske. Zometeen dus, professor Drap ook. De weekend komt eraan met Blinding Lights. En dit is Offenbach, miles away. To the clouds where we can fly away, and if it's time to. en blinding lights. Het is zover. So Take a look inside my crystal ball. Hij is flamboyant, extravagant, elegant bij de hand en amusant. Ik zeg: oké. Okay. En ontspan. de binnenkant hand en dan gaan de we dan. Rap is bij ons in de studio. In de middagshow. Oeh! Ja hoor. Professor Drab, hallo, hallo. Hallo daar jongens. Hoe is het hier? Alles wel denk ik hè? Ja, alles gaat heerlijk, alles gaat heerlijk. Ja, we zijn even op de toko aan het passen hè, want uh, het drietal is op vakantie. Oh, ja? Ze hebben het goed, heb ik gezien. Dus uh, dat is hartstikke fijn. En wij zitten hier een beetje te vertoeven. Ja. ja. Maar professor Drap is gewoon aanwezig, zoals iedere week. Nou, het is ook een genoeg, zeg maar, en ook wel een uitdaging. Want jullie hebben me een, een hand hier geleverd. Ik, ik weet niet of ik wel of die hand moet lezen, zeg maar. Oh, of... is het een beetje spicy, meneer Drap? Oh, je gaat een beetje uithoren, of niet, nou, is dat? Ja. Nou, ja. Dus Zullen we eerst even de luisteraar erbij halen, misschien? Ja. <laughs> Rick, Rick, goedenavond. avond. Oh, hey, goedenavond. avond. En jij staat boodschappen te doen nu? Ja, ik ben echt net klaar met boodschappen. Okay. Dus ik uh, loopt met me altijd als je uh, met de winkel uit. Okay. Ja, en Trapp, die zag net jouw hand. En hij begint er een beetje van te, te gloeien, zie ik al. Er is iets met jouw hand. Dat, dat kan je wel zeggen. Ja, kijk, ik ben benieuwd. Nou, weet je wat is Rick? En kijk, uh, uh, Jessica, dingen ook weet ze... Jessica en Florian. Ben je... ja, ja, kijk ik aan. En of ze hebben wat uitgezocht voor me waarvan ik denk mijn nek breken. Dat is het eigenlijk. Oh. Ja, wat Rick, uh, oh, nee, ik best wel vrij om je hand te lezen. Laten we afspreken dat jij je mond houdt. En dan geef jij de afgelopen rapportcijfer. Wat vind je daarvan? Een tien is helemaal goed en een nul hartstikke fout. Nou nee, is goed. Uh, ik moet geen klappen van je krijgen, want ik heb het idee... en je houdt verder je mond, even naar werk en carrière... en normaal kom ik bij je thuis... en dan is het net of dat je een soort loods hebt met spulletjes. Dus je hebt alles goed georganiseerd. Dus stel dat er handel is, dan is je schuurtje vol... of een andere plek of wat dan ook. Dus je bent heel erg economisch en er zit ook wel een kort lontje. Dus aan de zakelijke kant heb je dingen heel goed voorbereid. Dat blijkt ook uit je zakelijke carrière. No nonsense. 1 en 1 is 2. Um, en als het moet klappen. Ik wil niet zeggen dat je vecht, maar je bent gewoon een hele sterke man en je laat je niet omlullen met niets niet. Je bent een afdeling commando's, commando's, begrijp je, of een militair. Veel man voor hetzelfde geld. Dat betekent ook degene die met jou naar bed gaat, als ik even kijk naar relaties, die krijgen veel waar voor hun geld. Begrijp je, je hier een nummertje maken en een nummertje maken, maar als jij een nummertje maakt met degene die naast je ligt, is dat een ontzettend nummertje. Het is ongelooflijk. Ik wil niet zeggen dat je in de gordijnen hangt, maar dat scheelt niet veel. Ik ga wat zeggen over je ouders. Ja, ik moet zeggen een stoere papa. Jij en je vader hand in hand. Zo'n gevoel heb ik. Begrijp je? Gewoon een stoere papa. Uh, misschien hebben jullie wel een grote hond gehad. Een herdershond of een Mechelse herder. Maar in ieder geval stoere familie. Want je bent een stoere man. Je bent een stoere man. Je bent een stoere man. En dat uh, trajectje zwart geld te praten. Daar heb ik verder niet over. Ik heb jou uh, de hand gelezen. En jij kunt een uh, rapportcijfer geven. Tussen een uh, 0 en een uh, 10. Eerst doet Jeske nog even herhalen. Nou ja, zakelijk goed hè. Sterke man, iets met de afdeling commando, relaties, veel waar voor je geld heb ik gehoord. Ja, toch wel een beetje een papa's kindje, een grote herdershond misschien wel, een beetje dat. Oh. Ja, ik denk dat het wel redelijk klopt. Ik denk dat het wel redelijk klopt en ik geef hem een 9. Hé hey Rick, mag ik even vragen, is het zo, hebben jullie iets met honden of hebben jullie een herdershond gehad? Of in ieder geval een stoerhond, Niet zo'n uh, kuttelikkertje als je begrijpt. <lacht> wat nee, wij hebben niks met honden gehad. Alleen ik heb op dit moment wel een hondenuitlaatservice. service. Nou. nou, ja zeg, oh. geloof ik. Wa waarom is het net geen tien? Waar zat hij net mis? Nou ja, uh, ik denk uh, het gedeelte... Minder waar. Commando, in nou, commando's. Nou. Nee, het, het gedeelte commando's. Ik, uh, ik ben wel strikt en ik ben wel recht op zee, alleen het commando's is net even te ver. Oh ja. <laughs> nou, wat niet is, kan nog kopen. Zo, Zo is dat. Is <laughs> dat. Hey, ja, licht, dat is zeker waar. Tot, tot dat je mee wilt doen, man. Ja, leuk dat ik mijn mond heb. <laughs> en de professor Drap, nou waanzinnig. Een 9. Ja, ik ben heel blij. Rikke, dankjewel. Zet hem op, hè. Woo! Ja, hey, dankjewel. Oké, okay, I see you. Dit is Slam en Sonny Fordera. D.O.D. Dit is Think About Us. Hoi, love bij Slam. Slam, Slam. Beat, boxen. In de Slam middagshow. Het is het. 10 voor 7, het is weer tijd om de ring in te duiken. We gaan beatboxen. Ja, en dat is dus niet dat. Nee, we hebben serieuze platen bij ons. En uh, ik wil het nog even benoemen. Nou, Normaal, natuurlijk, uh, Patrick en Hugh, hè, die een plaatje meenemen. Maar wij, ja. wij doen het deze week even voor ze. En ik wil graag nog even benoemen wie er gisteren heeft gewonnen. Ja, team Jeske heeft gisteren team Jeske gewonnen, heeft gewonnen. Maar maandag heeft team Florian gewonnen. Dus, uh, dus we staan nog gelijk. Op zich is het uh, wel een spannende race. Um, uiteindelijk bepaal jij thuis. Uh, Welke plaat er morgen weer erin gaat. Dat is dus een van onze twee nummers. Ja. En dat uh, gevecht gaan we nu voeren. Ja, jij hebt dus gisteren gewonnen. Jij neemt je track weer mee naar vandaag. Hey, hey, hey. Team Jeske. Nou, uh, ik heb het vandaag ook even getest bij het sporten. Maar daar werkt deze plaat ook. Milky, just the way you are. Perfect voor de zomer. Sporten, alles op je werk. Je kan het de hele dag door draaien. En dat wil ik dan ook graag doen. Woehoe. Kijk wat ik heb. Team hey, hey. Florian, ik heb een gigantische beuker meegenomen. Nederlandse beuker van Daniek, Willy Warthaal van de Jeugd van tegenwoordig en Donny. Egap, even gas erop op die woensdagmiddag. Ik moet je lekker naar die wikkeling van je. Hij Ik weet niet wat je moet van me. Hij gaat, ik doe een beetje moe van je. Hij gaat, je dinget in een leuks thuis. Nee gaat de hele kamer uit die van je. Hij gaat elkaar de gedoe van je. Bij ben je en ik heb het vrij samenhoek aan de eigen, waar ik ben een feer van je gaat. Speedboxen. Mag ik even een puntje van kritiek geven? Jij hebt een stukje uit mijn plaatje geknipt. Heel kort en ook niet het allerleukste stukje. En jij pakt bijna het hele nummer erbij. Ik vind het niet eerlijk. Wil je Milky Magister Way You Are <laughs> horen? Stuur dan Team Jeske nu via de Slam App. Wil je die gigantische beuker uit Team Florian horen? Uh, Eén Stuur dan Team Florian via de Slam App. Zometeen de uitslag. Nieuw Nieuwe muziek, ontdek je of slam. Thomas Newsom, Bad Habit. Nieuwe, warmer muziek. Marathon, track of the week. Of the week. Jaden Boysen en David Kerra. Upside Down. Boy, you turn me Upside Down, Jaden en bij Slam. We zijn aan het beatboxen. Jeske tegen Florian. Team Jeske tegen Florian. Ik had net een verkeerd stukje laten horen van jouw liedje. Jeske, was je erg boos om? Ja, dus doe nog, nog maar even. Oké, okay, Dit is Team Jeske. Beter. Wil je dit liedje horen van Milky? Stuur dan Team Jeske via de Slam app. Maar dat wil je niet. Ik wil je lekker naar die Ik weet niet wat je moet. Want ik heb deze meegenomen. E-gap van Willy Wartal, Donny en Daniek. E-gap, wil je deze horen? Stuur dan Team Florian. De uitslag hoor je Over. Pak hem mee. 10 minuten. En ook Bruno Mars, Snap en Zerman Larsen onderweg. Slam. Coming up.